9 uur. Dit is door al negens met het NOS Journaal. De nieuwe druk 4FA kan ernstige hoofdpijn veroorzaken, maar ook een hersenbloeding of hartproblemen. Daarvoor waarschuwen het Trimbos Instituut en Jelinek. Vermoedelijk zijn er ook mensen na gebruik aan de druk overleden, maar dat wordt nog onderzocht. 4FA dook in 2005 op. In een aantal Europese landen is de druk verboden, maar in Nederland niet. EHBO-organisaties bij evenementen zien het aantal klachten snel toenemen. Vanaf vandaag is het eenvoudiger om de aanvaarding van een erfenis met schulden te voorkomen. Komt door een aanpassing van de erfwet. Voorheen werd een erfenis al automatisch juridisch aanvaard door nabestaanden... door bijvoorbeeld het leegruimen van een huis... of het voorschieten van een openstaande rekening van de overledene. Als later bleek dat er schulden waren, dan moesten ze daarvoor opdraaien. In de nieuwe wet zijn meer handelingen nodig om een erfenis te aanvaarden. Ook worden erfenissen steeds vaker aanvaard onder de voorwaarde... dat de erfgenamen er alsnog van kunnen afzien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 Een recordaantal spelers uit het Nederlands betaald voetbal is tijdens de transferperiode deze zomer van club gewisseld. Volgens de KNVB zijn 582 spelers verhuisd naar een andere club. Het oude record is van vorig jaar zomer, toen ging het om 577 spelers. Het weer eerst bewolkt, plaatselijk een bui, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag en vanavond is het dan droog en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De ochtendspits in de Randstad verloopt minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Dit zijn de files met wat meer vertraging. Op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Naarden en Knoop het Muidenberg 6 kilometer. A2 Den Bosch Utrecht voor Utrecht 7 door een pechgeval. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 4 kilometer. En verderop bij Knoop het nog eens 4. Richting Den Haag tussen Roelof Arendsveen en en Dorp 10. Op de A6 Lelystad Muiden veel vertraging omdat er een paar zwanen op het asfalt waren geland. Tussen Almere Buitenwest en Knoop het Muidenberg 10 kilometer.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 We zijn weer terug. Bij ons is uh, gekomen, aangeschoven weer. Nog even pauze gehad, uh, burgemeester uh, Meijer. En uh, we gaan het uh, hebben over uh, het rapport. We gaan het uh, hebben over uh, ambtelijke fusie... en uh, daarna kunnen we over het uh, bestuurskrachtrapport... nog wel even een paar dingetjes zeggen. Kan dat, burgemeester? Jazeker. Zoals u weet kun je over elk rapport heel veel zeggen. <laughs> Er is ook al heel hoop over gezegd. Het he? is 61 ja. pagina's dik, dus er valt heel veel over te zeggen. Vooral de conclusies zijn wel aardig. Ja. Maar um, ongeveer tegelijkertijd met het rapport... kwam ook uh, jullie persrelease over de verdere samenwerking... met, uh, met ambtenarenfusie in Haarlem. Ja. Uh, daar is nogal commotie over geweest in, bij de eerste stap. Uh, het zou verder onderzocht worden. En blijkt nu uit onderzoek dat het beter is om het toch verder door te voeren... Ja, het college heeft uh, samen met de raad... want ik neem u even mee een stapje terug voor de context. Uh, een aantal stappen doorlopen en eind vorig jaar hebben we gezegd... nou, wij denken als college... het college is het bevoegde orgaan in, begin, in uh, principe. Dat is in heel Nederland zo. Je bent verantwoordelijk als college voor de uitvoeringsorganisatie. Dat is de ambtelijke organisatie. En ook de kwaliteit daarvan. Het college ervaart dat ook dagelijks van... Uh, je hebt dus een beeld daarvan. En toen hebben we met de raad afgesproken... Nou, Voordat we die stap definitief gaan zetten, laten we nog twee dingen onderzoeken. Dat is de evaluatie van het sociaal domein. Dus de verbreding van het takenpakket van de gemeente... en de uitvoering daarvan door de ambtelijke Organisatie Haarlem. En ten tweede de bestuurskracht van de gemeente Zandvoort. Daar komen, en, daar komen we zo ja. even op. Maar die, uh, die financiële rol die daar gaat spelen... Is, is, is dat een betere positie voor Zandvoort dan? Ja, hoe bedoelt het dat? Nou het de, de, de, de, de, de, In de kant lees je ongeveer vijf keer de loonlijst van Alem. En dan, daar vraag ik me wel eens af. Um, je gaat ambtenaren verplaatsen. Sommigen blijven zitten met loketfuncties. Ja. Ja. Een aantal zal daadwerkelijk in Haarlem gaan plaatsnemen. En jullie huren ambtenaren in. Ja, wat je doet is de ambtelijke capaciteit uh, inhuren. Even los van de formele term. Maar dat, dat is ambtelijk samenwerken. Dat betekent dat er één ambtelijke organisatie is... die twee besturen, inwoners, ondernemers ten dienste staat... En vanaf welke locatie dat gebeurt, is minder belangrijk. <coughs> kern is dat wij willen borgen dat die diensten... die voor de, de, de Zandvoortse inwoners en ondernemers en het bestuur belangrijk zijn... worden in beginsel vanuit Zandvoort geleverd. En daarmee is het aan de ambtelijke organisatie totaal... om dat effectief en efficiënt in te richten. Want dat is de kern. Het openbaar bestuur moet constant bewaken... Mm -hmm. twee belangrijke dingen. Enerzijds de bestuurlijke zelfstandigheid van onze mooie gemeente... Dat is een leidraad voor het college steeds geweest om die lange termijnvisie in de gaten te houden. En anderzijds dat dat kostenefficiënt en effectief gebeurt. Want als je dat niet doet, wat ziet u dan en wat merken onze inwoners en ondernemers? Dan gaan alle tarieven omhoog. Want het, de meeste om... tarieven zijn kostendekkend. Is het goedkoper? Het gaat op termijn zelfs goedkoper worden. Dat klopt, met een kwaliteitsslag. Nu uh, worden er heel veel experts ingehuurd door de gemeente. Uh, gaat dat verminderen dan? Ik heb die stellige overtuiging dat dat aanzienlijk zal verminderen. Omdat wij op heel veel terreinen het rapport... en onze stelling als college laat ook heel duidelijk zien... dat wij in de beleidsvoorbereiding en op regiezaken... echt tekortschieten op dit moment. Dus de beheerstaken doen we als organisatie en als gemeente redelijk tot goed. Dat, dat merken we ook wel. Daar, daar voldoen we echt aan de toets kritiek. Maar de ontwikkelcapaciteit... Die, die beleidsmatige aspecten, daar zakken we door de bodem. En dat heeft te maken met de bijzonderheid van Zandvoort. Er liggen hier bovendorpse opgaven... die je ook op bovendorpsniveau moet oplossen. Een van de inwoners uh, die sprak mij uh, deze week erop aan... en die zei, ook van ja, het is eigenlijk hartstikke logisch... want als je de boulevard verder wilt ontwikkelen... dan moet je dat op nationaal niveau gaan aanvliegen... en partners gaan zoeken. En dat is dat ontwikkelen dat beleidsmatige. Ruimer denken als je Zandvoort neus lang is? Uh, nee, dat nog geen eens. Want uh, ik, ik snap als geen ander dat een inwoner... die heeft vooral belang bij de directe dingen. Dat is waar ook in Nederland zo. Dat is, is je paspoort goed geregeld? Is het afval goed geregeld? Neemt de gemeente contact op als, een, als ik een klacht heb? Dat is de kern. Maar hmm. dat, heb je, dat kun je alleen maar doen als je de verbinding maakt... tussen enerzijds dat beheren en anderzijds dat ontwikkelen. En wij zijn een Zandvoort nou... Eenmaal zo bijzonder dat wij met een dorp van 16.700 inwoners, dat 6 miljoen toeristen dagelijks. Eh, nou nee, dagelijks jaarlijks. Ik sla een beetje door luisteraar thuis. <lacht> jaarlijks faciliteren. Ja, het is zo druk dat je hier niet meer kan parkeren, dus het nee, wordt heel druk weer. Nee, maar dat, op deze dagen zie je weer hoe uniek Zandvoort is. En als je dan een aantal grote ontwikkelingen ziet, niet alleen in het ruimtelijk domein zoals de boulevard, maar ook het sociaal domein, en er komen nog meer van dat soort ontwikkelingen op ons af dan is het goed dat je blijvend realiseert... wil deze gemeente duurzaam zelfstandig blijven, bestuurlijk... ja, dan moet je keuzes maken. Die, uh, die keuzes die zijn inmiddels uh, gemaakt door de, het college. Door het college. Uiteraard gaat dat nog naar de raad. Ja. En uh, u heeft afgelopen woensdag bekendgesteld bij de ambtenaren... dat een en ander uh, het plan is. Ja. Wat was de reactie van de uh, ambtenaren? Je hoorde eigenlijk een paar dingen terug... in de informatieve bijeenkomst met de medewerkers. De meeste mensen zijn blij dat er nu duidelijkheid komt op korte termijn. Het traject heeft voor hen gewoon echt te lang wellicht al geduurd. Onzekerheid is wat aan mensen knaagt. Verder hoorde ik terug... Men, kijk, het, het bestuurskrachtonderzoek is een van de onderliggers... als check van kloppen de dingen die het college ziet. Nou, Toen ik dat onderzoek voor het eerst te lezen kregen, dacht ik ook van, au, dat doet pijn. Um, maar dan, maar u, u vertelde er uh, wel bij dat u het, dat, dat dit verwachtte. Dan ga je erover nadenken, want het komt gewoon snoeihard binnen... maar dat is duidelijk mm -hmm. dat rapport. Dan ga je erover nadenken en dan zie je toch veel herkenbare dingen. Okay. Maar het is net, uh, zoals wethouder Kuipers ook zei... het is net alsof je een beoordelingsgesprek krijgt... waarin je toch duidelijk wordt gespiegeld. En dat doet pijn. Um, Dingen die, die, die er zijn waarvan je eigenlijk ook wel in het diepste weet dat dat herkenbaar is. Ja, dat wordt dan even snoeidelijk gezegd gezegd. En die medewerkers zeiden grosso modo herkenbaar. Ook goed dat dat zo duidelijk wordt opgeschreven. En het derde wat ik hoorde was van ja, de zorg van hoe gaat dat dan met ons? Nou, daar hebben we ook een aantal dingen over gezegd. En ook zij horen dat de eerste fase, het sociaal domein... dat dat gewoon goed is gegaan. Mm -hmm. Dat onze medewerkers daar tot hun recht komen. En dat gewoon naar hun zin hebben. Dat is goed. En dat is een goed teken. Nou kom, uh, uh, als je de bestuurskracht uh, leest... en je kijkt even naar de wijk, ik. zal er straks dus een paar uh, half voorlezen. Uh, komt het college er uh, bijzonder goed vanaf? af. Het college. En dus ook de gemeenschiktaas al als, uh, als, als enkeling... Um, Daaronder is bijvoorbeeld het soepele werken met, uh, met ambtenaren. Dus ergens heen lopen en zeggen, kan je dit even voor me regelen... wordt niet als uh, gunstig beschouwd. Um, nee, ik deel niet uw conclusie dat het college er gunstig vanaf komt. Uh, als u het zo bedoelt in de zin van... dat voor het college misschien net iets minder aandachtspunten zijn... dan voor wellicht de andere bestuursorganen dan wel de ambtelijke organisatie, dan herken ik dat een stuk. Maar ook het college heeft toch wel wat aandachtspuntjes in dit bestuurskrachtenonderzoek. En uh, ik heb volgens mij niks gelezen over de secretaris-directeur... maar ik heb gelezen over de ambtelijke organisatie... en er is maar één verantwoordelijk voor de aansturing, dat is de secretaris-directeur. Er staat bij een aantal dingen achterin waar wij constateren worden. een aantal mensen genoemd, waaronder uh -huh. ook de gemeentesecretaris. Yeah. Uh, een van de dingen die mij ook opviel. is uh, wij constateren dat de politieke arena. waarbinnen gewerkt wordt. niet bijdraagt aan de versterking. van de rolopvatting vanuit het gemeenteraad van Zandvoort. En dan komt er een heel stuk verder over uh, raadsleden. Uh -huh. Over oud zeer. vergrijst. Uh -huh. um, Deelt u die mening, want u zit de vergaderingen voor... en dan uh, zie ik u wel eens naar links en naar rechts kijken. Moet daar niet een keer de schop in? <lacht> en weet u, het leuke van dit democratische stelsel is... dat elke vier jaar onze inwoners kiezen de mensen die zij vinden... dat die komende vier jaar verantwoordelijk werk daarin mogen doen. En dat is een ontzettende kracht van het democratisch stelsel. En natuurlijk, en dat heb ik net ook gezegd... dat rapport doet zeer als je dat leest... Maar ik herken wel een aantal dingen. En de kunst is dat uh, de bevindingen van de onderzoekers, dat je gaat kijken wat is nou op Zandvoorts niveau de gewenste uh, verandering en hoe ga je dat doen. Dus ik ga op dit moment niet vooruitlopen op dat rapport. Want uh, het is aan de bestuursorganen om daar hun rol in te gaan nemen. En ik hoop wel van harte dat ieder bestuursorgaan wat wordt genoemd, daar ook een een, een, een plan van aanpak voor gaat maken... om te laten zien van ja, we herkennen een aantal dingen... die gaan we beïnvloeden. En wel zo en zo en zo. Want dat hoort bij het openbaar bestuur. Wij zijn open. Dus wij laten ook zien wat we wel willen veranderen... en wat niet. En dan mag ook de omgeving daar wat van vinden. Bij, uh, er is uh, in 2008 ook een bestuurskrachtonderzoek geweest. Ja. En uh, die laat ongeveer hetzelfde zien. Als je de grote lijnen trekt... Ja, als je de hoofdlijn trekt, uh, zie je een vergelijkbaar uh, effect. Dat lopen we natuurlijk al een paar jaar achter. Want hebben we in, in 2009 niks gedaan met het rapport van 2008? Zeker wel. Uh, Sterker nog, uh, zowel raad, college als burgemeester... hebben daar volgens mij met redelijk veel energie... geprobeerd dingen in beweging te brengen. Maar wat je constateert is dat wij kennelijk... onvoldoende aanborging hebben gedaan... en aan overdracht naar een hm. nieuwe raad en een nieuw college... Dat vind ik de, de scherpe les die er ook voor mij in staat. Ja, de, de, de scherpe les, en dan kan ik hem eigenlijk wel woordelijk voorlezen... is dat uh, er is nog steeds polarisatie binnen de Raad De uh, oppositie en coalitie kunnen elkaar nauwelijks vinden. En dat is hetzelfde als voor de verkiezingen en de verkiezingen ervoor. Um, en dan, uh, mijn beeld is dat dat in Zandvoort varieert. Die deel ik niet natuurlijk. Ja, Nee, dat hoeft ook niet. We hoeven het ook niet eens te zijn. Nee, nee, nee, de, de kunst is dat je... Kijk, dit, dit bestuurskrachtonderzoek... wat eigenlijk uh, uh, later in de loop van dit jaar nog verder aan de orde gaat komen... als, als iedere de mee aan de slag gaat... is een onderligger voor de hoofdvraag van hoe gaan we verder met Zandvoort. En uh, wat ik daarbij wil zeggen is dat de onderzoekers hebben opgehaald een beeld... en dat geven zij terug. Dat ja, klopt. En dat beeld is door een aantal uh, personen tot stand gekomen. Nou, en de kunst is om daarvan te zeggen... wat gaan we oppakken als bestuursorganen, als individuen daarin... en hoe gaan we dat doen? Want je kunt niet alles oppakken... dus je zult er een aantal kernzaken uit moeten halen. Dus, nou ja, als je, als je het wilt beïnvloeden. Duidelijk. Ja. Als je de lijsten wij constateren doorneemt... dan kom je allerlei namen, of namen niet... maar uh, bijvoorbeeld het managementteam, uh, ampele organisatie... Ja. En, u weet als geen ander wie dat zijn, bijna met met toenaam. Is het nu zo dat uh, je als college dit rapport eens gaat bespreken... en zegt van jongens, deze wij constateren moet toch echt wat aan gedaan worden... en die leg je dan neer bij bijvoorbeeld het MT? Ja, dat klopt. Uh, en het, het, het, uh, ik, ik denk dat het college in relatie tot de ambtelijke organisatie... eigenlijk al ruim anderhalf jaar daarmee aan de slag is. Mm -hmm. een, een eerste rimpeling in deze discussie... was de 100 dagen notitie die het college als bijlage bij een onderzoek had gedaan. Ja. Als je dat stuk nog eens leest... zie je daar heel veel van terug wat je nu in dit rapport ziet. Het concernplan van vorig jaar is eenzelfde aanzet. Want op het moment dat je die signalen ziet en herkent van... oh ja, eh, we zijn te ver doorgeschoten in een aantal opzichten... een bestuurder zorgt hmm. er dan voor dat je gaat bijsturen. Dus eh, wij zijn er al druk mee aan de slag. Voor wat betreft de verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan college... gaan wij nadenken over... Uh, van hoe gaan we dat aanvliegen? Hoe kunnen we dat beïnvloeden? En hoe maken we dat zichtbaar? Nou, ik neem aan dat uh, uh, de lijst met leest u zelf ook wel... dat ja. bijvoorbeeld uh, over de verhoudingen binnen de raad... dat u daar een, een, een mening he over hebt, maar ook wat gaat spreken met deze mensen. Ja, u, u leest ook in het voorstel van het college terug... dat wij de raad een overweging geven om daar met een commissie over aan, in uh, gesprek te gaan... en te kijken van hoe kunnen we dat gaan beïnvloeden. Ja. En natuurlijk zit ik ook in zo'n commissie... Dus werk genoeg voorlopig met... Uh... Ja. ja, maar dat is het leuke aan het openbaar bestuur. Er is altijd werk aan de winkel. En ik, ik, ik kan niet herhalen dat wij doen dit allemaal voor deze gemeenschap... voor deze gemeente die we bestuurlijk zelfstandig willen houden... om die identiteit te borgen, maar vooral op lange termijn. Die, dat, dat mooie van enerzijds dat vriendelijke dorp... maar anderzijds die enorme hoeveelheid toeristen die in onze genen zitten. En als je daar niet constant aan werkt, gaat die balans beïnvloeden en voordat je het weet is die uitbalans en dan ga je echt Zandvoort beïnvloeden in de ongewenste ja. zin. Is, is, uh, is dat moeilijk uit te leggen aan Zandvoorters? Want uh, een paar weken geleden hadden we een, de, de bus waarover commotie over was ja. en uh, nu komt uh, alle ambtenaren uit naar Zandvoort weg. Nou, la, laat ik het voorbeeld van die bus noemen. Eh. Uh, uh, er ontstaan vanuit zorg en soms angst... kennelijk beelden dat wij de naam Zandvoet aan zee uh, te grabbel uh, gooien. Het is geen haar op mijn hoofd die daarover piekert. Maar ik had de laatste... Ik zal het voorbeeld van de bus ja. iets verduidelijken. Lijn 80 is dat. Daar staat nu een mooi plaatje op van uh, strandgasten... met het ons prachtige strand. Amsterdam Beach, Lijn 80. Waarom is dat nou die beeldtaal zo belangrijk in Amsterdam? Want er zijn internationale toeristen die dat gelijk zien. En dan kun je wel zeggen, ja, kunnen ze de egen vinden of niet? Daar gaat het mij niet om. Het gaat mij erom dat wij die grote stroomtoeristen in Amsterdam beïnvloeden... zodanig dat zij dat busnetwerk gaan versterken. Want u weet dat buslijn 80 en 81, daar wordt constant gemonitord... is dat wel levensvatbaar. Maar met die stroom versterken, dat is de onderliggende gedachte. Hoe kun je, wat voor het dorp heel belangrijk is... zo'n verbinding in het openbaar vervoer, versterken op die manier... Dat is, Zonder dat het je geld kost. Dat, Zodat wij op het Amsterdamse netwerk komen... met een kaartje in Amsterdam-OV, kom je ook in Zandvoort. Daar zijn dat, we bijna. Dat was niet de vraag. Ja, dat is wel de vraag. Nee, de vraag was, is dat moeilijk uit te leggen? Ja, dat, is, dat, dat moet je bijna één op één uitleggen. Want er lopen genoeg Zandvoorten rond die een burgemeester zien lopen... en zeggen burgemeester, het is niks. Ja. Dat mag. En dat moet je uitleggen. Nou, dat, en en dat, dat, dat is ook, vind ik... de uitdaging in het openbaar bestuur... dat wij steeds dat verhaal vertellen. En de vraag eerst stellen van... wat is uw zorg daarachter? Want als ik die zorg niet kan pakken... dan bereik ik die mensen niet. En dan denk ik van, ik heb het uitgelegd. Maar dan praat ik langs ze heen. En dat, en dat vind ik ja. voor de luisteraar dan nog vervelender. Ja. Dus je moet het bijna op hele... kleine schalige niveau uitleggen. En dat heeft ook met vertrouwen te maken. Mensen ja. moeten erop durven te vertrouwen dat ik niet zomaar het dorp een andere naam geef. Ik kan het ook niet. Ik kan het gewoon echt niet. Een vraag over de fusie. Uh, wat denkt u dat dat straks gaat betekenen bij de verkiezingen? Uh, ik denk eigenlijk niet. U denkt het niet besluit, dat het soort, uh... Het besluit wordt voor die tijd genomen. En... Uh, Kijk, in het rapport eh, wat als onderliggende wordt beschouwd... staat ook wel dat wij in, in Zand voor deze gemeente een traditie hebben... om, om eh, tijdens verkiezingen soms linksaf te gaan... terwijl we een rechtsaf koers hadden ingezet. Nou, dat, dat is voor, de, voor het openbaar bestuur... maar ook voor grote trajecten niet handig. Laat ik het mild uitdrukken. Dus als dit besluit is genomen, ja, dan ligt er ook een klap op... en dan wordt het ook zo doorgezet. En ik ben het met iedereen eens. Het is een verschil in routes soms. En we kunnen over tien of twintig jaar pas toetsen... of het klopt wat we hier klopt, voorspellen. Is. Ja. Het gaat draai, draai. dus ook erin om... wat heb je er vertrouwen in? Durf je het bestuur gaan? wat het nauwstaande mee, samenwerkt daarin te volgen? Het vrijst ook moet, hè? Het, het, uh, moedige mensen zitten in de politiek. Die durven ergens vooruit te komen. Maar die durven het ook los te laten... op basis van feiten. En niet op emotie. Daar gaan we nog zien in de komende raadsvergaderingen, want daar ga ik even niet op in met u. Dat gaan we uh, zeker zien, daar ja, hebben we vertrouwen in. Het is wel grappig dat jij de verkiezingen aanhaalt, die in hetzelfde ja. rapport staat als de verkiezingen is. En de burgemeester zegt, want dan gaan we linksaf. En vervolgens zijn de andere verkiezingen, dan gaan we rechtsaf, staat die gewoon in. Dus dat is ook politiek. Burgemeester, ontzettend bedankt voor uw komst in ja. de twee items die wij uh, hebben besproken. Ontzettend veel plezier in de pot, Ja, ja, ja. Ik, ik ga naar het uh, buurtfeest van uh, volgens mij de oudste buurtvereniging van Zandvoort, het Zoentje. 25 jaar, het hele ja. weekend staat het daar op zijn kop. Dus ik ga daar met plezier straks kijken. En ik dacht, laat ik niet morgen gaan, want er is een buikglijwedstrijd. <laughs> en dan word ik ook nog gevraagd. Dan <laughs> moet ik nog mee. Moeite mee moeite nee, ik dacht, dat doe ik niet. Maar er is vandaag zijn er ook heel veel leuke activiteiten. Burgemeester, bedankt voor uw komst. Graag ja, gedaan, een goed weekend. Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you.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 Je nooit perzi. Alma weg kwart voor Drian, net je nooit meer zien. Ales weg kwart voor, drie. Je nooit meer zie. Maasweg, kwart voor drie. Bij ons is uh, onze uh, jaze Jess expert. No. Uh, hoe moeten we het zeggen? <laughs> Ton goede morgen, De, de, de liefhebber. <laughs> Jazz-liefhebber. Ja. Je hebt twee prachtige posters voor je liggen. Uh, eentje is er voor morgen het programma bij ja. Thalassa. Dat is een, een damesgroep. Die daar uh, salsa, uh, Roomba... Uh, ja, Latijns-Amerika. Latijns-Amerika komen brengen. Maar de, uh, de naam verraadt een hoop, hè? Roomba dama. Ja, ik, ik durfde het niet uit te spreken. Ik denk, <laughs> ik maak vast een foutje bij het uitspreken. Het is... Roomba dama. Ja, maar... Leatitia. Le Isu Roomba dama. Dus Leatitia met de Roomba dames. Oké. Okay. Dat is een knappe vertaling. Dat is ja. uh, een krappe. Ja. <laughs> maar uh, wel afdoende. Ja, ja. Dat soort muziek komt. En dat is er ook ruimte om te dansen? Er is ruimte. Wij creëren ruimte om te dansen. Is ziet het er naar uit dat het buiten kan plaatsvinden? Ja, het ziet er naar uit dat het buiten kan plaatsvinden. Dus ja. we hebben het podium wordt al opgebouwd. En, uh, dus het gaat er net zo uitzien eigenlijk als vier weken terug. Ja, dat was echt super. Dat was echt Daar top. was ik ook bij. Nee, dat was het niet zeggen, zo geweest, maar uh, hoe was dat? Ja, dat ja, was echt, echt geweldig. Ja, dat ja. was echt top. Zon je er ook buiten? Ja. Ja, want ik ben wel eens een keer geweest kijken, toen uh, was het binnen... Maar toen was er voor twee mensen ruimte om te dansen. konden niet... Nee, het is buiten. Het is echt geweldig. En de keuken is er met deze salsa dan ook op aangepast, zeg maar. Dus we hebben een soort salsa-menu met gambaspies en zevenhuizen op een andere Ja, want de vorige keer was het niet echt zo dansmuziek, hè? Nee, we hadden ons een beetje vergist in de toestand. Dus alles wordt opgebouwd op het terras. Ja. Maar ja, dan zijn er natuurlijk al mensen... en dat zijn niet de mensen die voor de jazz komen... maar die zitten er dan toch al en die denken... oh, dat is leuk, die blijven zitten. Ja. Ja. En de mensen die voor de jazz komen... die moeten dan achteraan aansluiten. Ja. Dat is helaas maar jammer. maar. maar dat ja, ja, dat ja, als is het, hij het mooi van, ja. weer is, dan is dat natuurlijk het risico. Ja, uh, dat, is het risico. Dat, dat is niet ja. te veranderen natuurlijk. Nee, je, nee, je, je kunt trouwt. niemand wegsturen. Het is wel grappig dat je over eten begint... want uh, de Lasse is natuurlijk een, een restaurant. Ja. Jullie gebruiken het zogenaamde Juttertje. Ja. En uh, als ik het goed begrijp, kan ik daar vandaan dus uh, uh, speciaal eten bestellen. Ja, dat is correct. Dat is het verschil. Ja, dat is leuk. Dat is natuurlijk wel weer een toevoeging aan, uh, aan de activiteiten die, uh, die jullie daar doen. Ja. Want, uh, We zijn er ook blij mee. Een beetje bier en bitterballen. En nu uh, kunnen mensen gewoon even lekker hapje bestellen. Ja. Hoe laat begint alles weer? Het begint weer om vier uur. En, dan, en uh, de planning is dat dat dan om zeven uur ongeveer. Uh, het nou, afgelopen is. Ongeveer. Meestal wordt het wel ja. wat later. <laughs> maar wel dat wel ligt, dat is natuurlijk heel de stemming is heel bepalend. En, uh... Stem je uh, als je, je, je staat erbij je kijkt ernaar. Je voelt wat er gebeurt in, uh, in zo'n gemeenschap. Uh, is het dan makkelijk communiceren met bijvoorbeeld een, een band... om te zeggen van nou uh, kap het maar af of ga een half uur door? Nee, een half uurtje door wel. Afkappen doe ik sowieso niet. Nee, maar op tijd bedoel ik? Je kan ook. Nee, op zeven tijd halen. zeven uur is dan zeven uur. Okay. Als ik, uh, dat maar gevoelig. dat komt bijna niet voor. Dus, uh, nee, Maar het ja. komt zo in mijn op. Denk, ja, uh, uh, toen ik er was, was het helemaal geweldig. En iedereen wilde doorgaan. Dus het ja. ging ook gewoon een half uur door. Dus dat, dat, dat zal waarschijnlijk eerder gebeuren. Ja, nou, waarom ook niet? Hè? Ik bedoel, nee, je dus zit een Als je plezier hebt, moet je daar uh, de, de ruimte aan geven. En, uh, die mogelijkheid is daar. Dat is, dat is, dat is fijn. Ja, omdat je uh, een apart gedeelte hebt, heb je natuurlijk ruim, ja. uh, ruim de mogelijkheden. Uh, deze. En wanneer is de volgende? Ja, op stra nu het op strand, op strand. Op het strand. Over oh, die gaan we straks hebben. Uh, oh, op, op het strand. Dat wordt dan, uh, ik schat in uh, 25 september... want ik neem aan dat dat de laatste zondag is. Daar heb je grote kans van, ja. Daar ga ik, want uh, 24... September is het bierfeest. Of ja. het oktoberfeest. Dat is dat, dat ook is op het weekend, weekend van het Chanty. Chanty Festival. Chanty he? Ja, zondag. Dus uh, zondags. Uh, ja, dus uh, kijk hoe we daarmee om moeten gaan. Ja. Ja. Dan sluiten we in die tijd een beetje zand voor zijn seizoen al af, geloof ik. Ja, in dat jaar zal het ook zo zijn. Ja. Over bierfeest gesproken. Uh, dat is de 24, ja, is de 24, de 24 september. Zaterdagavond. Ja. Maar... We hebben volgende week nog. We hebben volgende week de historische Kran ja. de Grand Prix. Kijk, de kranten staan er al vol van. Wat er dan jammer genoeg niet in meegenomen wordt... is dat uh, de stichting SEP zich heeft, enorm heeft uitgesloofd... om daar een, uh, een band bij te halen die uh, echt geweldig is. Toe God, toe Hendel. Dat is echt... Nou, het moet in Zandvoort bekend zijn... want ze zijn hier eerder geweest. En dat is een zeven- of negenmansgroep. Daar gaat echt iets gebeuren. Ja. Je hebt, uh, je hebt eerst de parade en dat is uh, half acht, uh, acht uur. Zeg maar uur, half acht tot half negen acht uur, acht uur in ja. die buurt, heb ik ingeschat. En dan uh, worden de auto's geparkeerd. Uh, hoe laat, want er zijn natuurlijk ook nog interviews uh, ja. als er geparkeerd is. Um, hoe laat schat je dat jullie de muziek kunnen laten beginnen? Ik laat de eerste muziek beginnen om zes uur. Dan uh, valt die stil en spreekt de speaker van op het, bij het raadhuis ja? prikt in op onze geluidsinstallaties... zodat iedereen op het plein het ook uh, kan, kan staan. Iedereen kan meegenieten? Ja. En dan, uh, nou, als dat dan achter de rug is... dan uh, trappen we met de uh, hot to hendel af. En ik schat in dat dat in de buurt van 9 uur zal zijn. Dat is mooi. Er is geen uh, vuurwerkpauze dit jaar. Dus er ik er is geen blijven, vuurwerkpauze, uh, dus we <laughs> kunnen iedereen een lekker keer blijven, blijven staan. Ja, ja. <laughs> nou, leuk. Um, ja, dat zijn de laatste twee. Ben jij al met volgend jaar bezig? Ik ben uh, nog niet met volgend jaar bezig. Want volgend jaar, ik, ik uh, wil eerst evalueren. En dan kijken hoe we er financieel voor staan. En dan kan je pas weer wat doen. Want dat is uh, heel makkelijk geld uitgeven, maar ja. je moet het wel hebben. Ja. Maar je hebt tot uh, 1 november de tijd ik om te Ik heb tot 1 november de tijd om een nieuw programma te maken. En uh, dat ga ik nog doen. En dan hoop ik dat ik dat kan doen met iemand naast mij die... Mijn uh, je uh, toestanden is een dag, beetje... Uh, nee, dan hoef ik uh, dat allemaal niet meer alleen te doen. Is, is het ook zo dat, uh, dat het toch wel een aantal bezoekers nodig heeft... zeg maar, voor jou om uit te kunnen? Want, he, ja, die, ik zal daar in die zin open... Uh, je moet openheid geven. Ik denk toch dat je voor ieder festival... minimaal acht tot tien vaatjes bier om moet zetten. Dat klinkt allemaal grof, maar dat is niet zoveel. Als, je, als daar duizend mensen komen, is dat... Is dat te doen. Maar duizend ja. mensen is best veel. Ja, dat is ja. best pittig. Ja, en dat is dan niet over wat dan blijft staan, maar zeg maar als er 500 zijn en dat wisselt en dat gebeurt in die avond. Maar dat heb je ongeveer nodig om dat om te zetten en om je geld te genereren voor volgend jaar, man. Zo is het gewoon. Ja. Die dat geld genereren, hè? Uh, ik, heb, ik begrijp dat er zijn uh, twee soorten. De. Uh, Eén podium bijvoorbeeld, op, ja. of één podium op het Ratersplein, dit ja. is ook SEP. Uh, en er zijn avonden waarbij de uh, leden van SEP, bijvoorbeeld Laura en Hardy en ja. Luftschintje, hun eigen podium hebben. Ja. Uh, dan is het financieel helemaal voor hunzelf? Uh, nee, dan doet SEP doet, uh, de beveiliging, de grote vergunningaanvraag en de toiletvoorzieningen. Okay. En vergis je niet, dat zijn aardige kosten. En verplichtingen tegenwoordig, dus je komt daar niet onderuit. Nee, dus dat, dat is gewoon zo. En ik hoop dat ik uh, al ondernemers dat heel goed begrijpen. Wat hun bijdrage uh, zeer doet slinken als ze, ja. dat, uh, als ze dat afrekenen. Goed, Tom, uh, bedankt. Wij heel uh, graag gedaan. We houden nog twee uh, festivalen te goed. En dat is ja, drie, hè, want dan mag ik, ik, mag niet, ik mag niet jokken natuurlijk. Dus drie? 1 oktober is er nog een één een, een op het Badhuisplein. Dat heeft dan. Uh, dat staat in verhouding met 40-jarig jubileum van het casino. Ja, die staat nog niet op de poster. Nee, ik moet nog met het casino praten over of we daar een poster voor maken. Als ik hem zo proef, dan komt het beloofde feest van het casino op het gastensplein. Ja. Oké, Ton, dankjewel voor je komst. Dankjewel. Tot morgen. Food of low songs to really make you rub and scrub. Somebody, I'm gonna leave my middlely leave,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 Deze is Denise Kerkman, welkom. Hallo. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Um, jij bent uh, uh, naar het Holland Heinekenhuis geweest in Rio. Ja. Op zich is het natuurlijk al een hele ervaring. Want ik heb een stukje in de krant gelezen, toen was je nog niet eens weg. Nee, toen, uh, nou, op het moment dat het in de krant stond, toen was ik weg. Maar, ja, maar het was tevoren geschreven. Ja. Het ging over verwachtingen en, uh, en wat je daar moest gaan doen. Van opbouwen tot, uh, tot afbreken ongeveer. Mensen ja. zet iedereen in, heb ik begrepen. Uh, hoe kom je ermee om zoiets te doen? Uh, twee jaar geleden in Sochi, toen zaten we te kijken met een interview met een van de vrijwilligers toen. En toen zei ik van ja, dat wil ik eigenlijk ook graag doen. En vanaf augustus heb ik eigenlijk de inschrijvingen in de gaten gehouden wanneer het open ging. En toen in februari ging het open voor een maand. <kijf> en toen heb ik meteen ingeschreven. Um, schrijf je dan in op een specifieke uh, functie of schrijf je gewoon van ik ga mee? Nee, je schrijft. Er zijn een stuk of vijftien functies waar je op in kan schrijven, en uh, je mag er twee uitkiezen, waarvan één dan je hoofdonderdeel uh, is. Mm -hmm. En daar solliciteer je op, en daar baak je ook je motivatiebrief in je cv op. Althans, dat heb ik gedaan. Mm -hmm. En uh, later in het sollicitatieproces, in het selectieproces, kan, kan die functie nog verwisselen dat ze zeggen van: nou, we willen eigenlijk liever dat je daar gaat staan, of we, willen, we denken dat dit beter bij jou past. Wat, wat, is de, wat is de eis? Wat, wat zegt men wat belangrijk is? Uh, ze gingen er vanuit... Uh, nou Engels, Engels sprekend was uh, heel erg belangrijk. Uh, nou ja, vlot en sociaal. Dat is natuurlijk een uitstraling die ze, die ze willen hebben. Um, je moet van hard werken kunnen houden en vanwege, tegen weinig slaap. En, en sport. Je moet ja, iets En je met moet inderdaad affiniteit met sport hebben... want anders dan wordt het heel lastig daar. Ja, wat is jouw affiniteit met sport? Uh, ik ben uh, sportdocent. Ik ben gymdocent, afgelopen jaar bij Thomas uh, gymdocent geweest. dat was waar, dobber dan, zei ik. <laughs> <laughs> Thomas heeft me heel goed geholpen. Ja. ja. Dus, uh, nee, en, uh, Ik heb ja sportopleiding gedaan, dus uh, altijd. En dus dat kon in de vakantie, kon je dus gewoon ja. weg. Dus dat heeft ja. verder geen uh, raar. Ja, dat was een massa van mij, want in eerste instantie zou ik, uh, de, de 31 pas vertrekken. En toen dacht ik van ja. En 23.00 terugkomen, dan zou ik er drie weken zitten. Ik dacht, van, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in om er maar drie weken te zijn. Toen dus heb ik een mailtje gestuurd dat ik meerdere mensen had gehoord van uh, die eerder gingen, maar niet konden in verband met de werk. En toen heb ik gewoon gestuurd van ja, ik kan wel, dus mochten jullie me no nodig hebben, dan uh, bied ik me graag aan. En toen uh, mocht ik de 17e komen. Um, ik heb begrepen dat uh, uh, heel veel mensen daar graag naartoe wilden. Ja meer dan 2000. Ja. En uiteindelijk bleven er 120 over. Nee, 200. 221 200, okay. precies. Um, hoe verloopt zo'n procedure? Je schrijft een mooie brief en ik ben ja. uh, Denise... en ik, heb, ik hou van sport en dit en dat en dat. Ja. En, uh, en dan moet je dan op gesprek komen? En nee, niet meteen. Ze gaan eerst inderdaad naar je, naar je brief kijken... naar je foto's kijken... Naar je, uh, we moesten meer, naar je cv kijken. En dan krijg je te horen of je door mocht... naar de volgende ronde. En de volgende ronde moest je een vragenlijst invullen... En na die vragenlijst zegt ze of je op gesprek mag komen. Nou, dan mocht uiteindelijk mogen er 600 man mag er op gesprek komen in 600? twee dagen. 600? Ja. Wow. Dus dan zit je echt in een ochtend, middag en avond stuk. En dat dan twee dagen. En uh, daarna krijg je een brief thuis gestuurd. Ja of nee? Ja, of, nou, degene die ja krijgen, die krijgen een brief. En degene die nee krijgen, die krijgen een mail. Ja. Hey, en um, kleding. Hoe, hoe, nee. uh, ja, ik ben natuurlijk vreselijk in oranje. In het oranje. Van ja, ja, ja. Nee, nee. je eigen oranje of van hun? Nee, van hun. We ja. hebben kleding gekregen van werkkleding van uh, Tommy Hilvinger om, uh, om in te werken. Dus uh, polootje en en korte broek, lange broek. Schoenen van ze. Uh, we hebben een jasje gekregen om daar te dragen. Dus we moesten ook aan op je bol, je jasje en je, en je schoenen. Uh, we hebben vrije tijdskleding en zeg maar, als je rond het zwembad werkte. Kleding van Brunotti, dus dat was een uh, boordshirtje en een, uh, een, uh, een t-shirtje. Ja, en mocht je dat houden? Of, uh? Ja, ik heb alles, uh, oh, ik heb alles mee oh, mogen nemen. Ja, dat zijn ja. natuurlijk wel de souvenirs. aan. Dat ja, zeg ik. Ja, ja. En we hebben zo'n hele grote Team NL-koffer gekregen van Prinses, zo'n oh, hele grote oranje. Ja. Ja. Ja, maar, oh, dat um, leuk dat je van alles krijgt en mee naar huis ja. mag nemen. Maar uh, jij was ook al bij het opbouwen. Ja. Um, wat was je taak dan bij het opbouwen? Handen opbouwen, slepen met. Uh... Ja, nee, je moet voorstellen dat je dat Heinekenhuis wordt niet vanaf de grond opgebouwd. Het is echt. We hebben gebruik gemaakt van Club daar zo. En um, dat is in Brazilië bouwen ze iets op en daarna gaan ze het uh, wordt er heel weinig onderhoud aangedaan. Dus we moesten onwijs veel schoonmaken, heel veel <lacht> oude spullen weghalen. We moesten schilderen. We hebben een hele ruimte van geel naar uh, blauw geschilderd uh, in vier dagen. Wat de, eerste, de eerste vier mooie dagen waren daar toen, dus wij onwijs balen. Maar het is onwijs veel show en kluswerk en, en zorgen dat het er mooi uitziet... en toch nog eventjes de randjes van de ramen afpoetsen... omdat dat zo belangrijk is, omdat er toch mensen langs gaan lopen. En dan uh, uiteindelijk ziet het er mooi uit. Ja. Uh, wat heb je daarna gedaan? Daarnaast stond ik, uh, eigenlijk heb ik heel veel dingen gedaan, want ik, mijn voornaamste taak was catering services. Dat houdt in dat ik bezig was met het kroekenvee... om daar uh, iedereen uh, te zorgen voor het voorzien van eten. Dat ik zorgde dat, dat eten er stond en dat daar schoon was en dat het daar leuk was om daar, daar te komen. Um, maar daar hield ook in dat ik bepaalde ruimtes bij moest vullen. Dus ik moest de uh, radio uh, 5GA bijvullen. Uh, bij uh, de atletenruimte, de artiestenruimte uh, van Tribe. Dus dat is de, de, de artiestenregelaars, mm. die, die, die moest ik bijvullen. Ik heb bij het uh, mediacentrum uh, moeten staan om daar... Moeten staan? Ja, moeten staan of mogen staan. In geval bij. In bij, ja. ja. Prachtig. Um, en ik heb uiteindelijk ook nog drie dagen bij de barbecue gestaan... om daar mensen te helpen. Ik heb echt heel veel gezien. Ik heb bijvoorbeeld bij een van de baantjes gestaan... waar ik echt het meeste kon zien van het hele huis. Dus uh, dat was wel heel vet. Heb je veel contact gehad met, met, de, met de media mensen? Met de mensen van de radio en, en, en de beentjes? Of, of was dat altijd een beetje op afstand? Nou, het was, uh, op het moment dat ze er zijn is het best wel op afstand. Maar wij hadden een bepaalde kroeg waar we altijd kwamen. daar En dan kwam ineens daar daarheen. Of Kensington was daar ineens. En we hebben een heel groot feest gehad zaterdagavond met allemaal mensen van Team NL... dus met alle sporters. Dat was wel heel, heel vet. Dat, uh, dat, dat was een beetje de afsluiting? Dat was een beetje de afsluiting. Met, uh, met, ja, met iedereen en alles van de organisatie... en van de sporters... uitgenodigd om te komen... en daarmee uh, een heel goed, een groot feestje gehouden. Heb je ook uh, een paar van die... Uh, ongetwijfeld van die huldigingen meegekregen... Uh, mee ja. dat... Uh, Crowdservend over het publiek en ja. uh, met medailles om je nek? Ja, nee, ik heb uh, er in totaal eentje volgens mij niet bij geweest. Toen dacht ik dat ik inderdaad, uh, dacht van nou, vandaag een rustig avondje. Daarom was niet? Ja, nee, ik heb uh, er nee, eigenlijk bijna allemaal wel meegemaakt. En dat... Hadden al die, uh, al die vrijwilligers constant vrij toegang tot het uh, Holland House? Ja, ja we hadden zo'n accreditatiepas, ja? hadden we. En uh, daarmee kon je gewoon naar binnen komen. Want ik begreep, uh, volgens mij ook bij jouw stuk, je mocht één sport uitkiezen waar je dan. Uh, ja. Waar je dan ging, mocht kijken. Mocht ja. je dan de hele serie kijken of, of één wedstrijd? Nee, de, ik heb bijvoorbeeld kaart gekregen voor beachvoetbal vanuit Adeco. En daar uh, kreeg ik. Uh, dus heb ik toen vier wedstrijden kunnen dus je kijken. Je hebt eigenlijk de hele series kunnen zien. Ja. Ja. En, uh, maar ik ben. Ja, het gaat daar zo simpel. Je hebt gewoon zo'n grote WhatsApp-groep en een Facebook-groep. En dan wordt de elke dag wel... Van, ja, we hebben daar kaarten aangeboden gekregen, we hebben daar kaarten aangeboden gekregen. En die Worden die dan verloot? Of is dat gewoon omdat ja, mensen... Soms worden, die, zijn, soms worden die verloot. Als, er veel mensen zijn die als, gaan. Uh, als ze gratis zijn bijvoorbeeld. Vanuit, uh, als er mensen besluiten om toch niet heen te gaan vanuit het managementteam... dan worden ze gewoon verdeeld over uh, de crewleden. En uh, anders is het bijvoorbeeld omdat uh, Brazilië toch niet door is... naar de halve finale of toch niet door is naar de finale... Zoals met volleybal ja. het geval ja. was. Ja, kom al die kaartjes. Bij de dames. Dan staan ze gewoon <laughs> voor de deur. En dan gaan ze naar het ticketcentrum. En van hier hebben we kaarten voor zoveel. En uh, ja, regel het maar maar. Ja. En, en je hebt opgebouwd. Uh, is er ook een afbouw geweest? Ik bedoel, is dat er? Maar ja. dat gaat natuurlijk heel snel. Dat hè? gaat ik... heel snel. De opbouw heeft uh, twee weken geduurd. En dan moet je ook op leveringen in te wachten. En uh, zaterdag was natuurlijk het laatste grote feest. Zondag hebben we natuurlijk de afsluiting gehad. En maandag was de eerste afbouwdag. Toen waren we met 221 man. En... Uh, er was om het uit te leggen hoe snel het ging, er is er een bepaalde lane is daar... waar alle tegels van elke stad waar de Olympische Spelen zijn geweest, in staat. Uh -huh. nou, dat is een verhoging met allemaal hout, helemaal gebouwd. En uh, ik ging erheen, overheen naar de wc... en ik kom twee minuten later terug en hij is gewoon weg. Alle tegels weg? <laughs> alles, ja. alles weg. En liep hij dan met zo'n vierkant shirt? Ja, heel snel ging dat. Ja, ja ik... ik... Mijn zoon die heeft op Lowlands gewerkt. En die vertelde ook dat tegenover vier, vijf dagen opbouw... staat één dag afbouw ja. gewoon. Boom, weg. Ja. Dat kan je niet afkijken. Nee, nee de mensen die er, want er zitten nu nog steeds mensen vanaf het begin. En uh, die hebben nu eindelijk uh, drie, vier dagen gewoon vrij. Want het is nu af. Ze hebben, gisteren hebben ze nog even drie uurtjes... even de laatste dingetjes, de laatste rondje gedaan. En het is nu af, het is nu weer klaar. Ja, jij moest natuurlijk terugkomen. Want je moet natuurlijk ook weer gaan werken, ja. neem ik aan. Ja. Had je anders langer kunnen blijven? Uh, ik had volgens mij nog met iemand kunnen ruilen. Ja, er was nog iemand die heel graag eerder wilde gaan vanwege zijn werk. En uh, ik heb eigenlijk uh, wel over nagedacht. Maar ik dacht van nee, het is toch wel heel lekker om even eerst te acclimatiseren uh, voordat ik ga werken. Behalve er nu onwijs van. Ik had er nu nog heel graag willen zitten ja. eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk wel een, een, een verstandig besluit. Want als jij hier zondagavond met de Jetlek aankomt en je komt Thomas Morris tegen in de sportschool... Ja. dan wordt het uh, wordt wordt heel lastig. Dus, dus, dus ja. enkele, enkele uren acclimatiseren dat hoort er wel bij. Ja. Hey, um, geweldige ervaring. Ja. Um, je vertelt er stralend over dat het allemaal leuk en aardig was. Um, ook iets minders meegemaakt. Nee, uh, eigenlijk niet. Ik was even mijn mobiel kwijt omdat ik die in de taxi was, was vergeten. Dus die was niet gestolen. En dan dacht je van uh, Rio, grote stad, allemaal criminaliteit en uh, vervelend allemaal. Maar je werd gewoon drie dagen daarna werd gewoon, uh, teruggebracht bij het hotel. Dus, uh, nou, netjes. Dat is bijzonder ja. ja. En nog wat anders? Heb je daar ook uh, contacten op gedaan waarvan je denkt, uh, nou, die ga ik in de toekomst gebruiken, want daar kan ik uh, wat mee. Of hoe. Uh... Ja. Ja, er zijn uh, genoeg mensen, zeker binnen het managementteam... en binnen de verschillende sportorganisaties die daar zitten. En zeker omdat je er ook van het begin bent... dat je daar gewoon al mee kan kletsen. Uh, ik blijf nu nog even gewoon lekker in het onderwijs zitten... en ik weet nog niet uh, wat ik daarmee ga gebruiken. Nou ja, Noor hadden we het net over. Natuurlijk groot bij sticht sport. Maar ik wil eerst gewoon even mijn lesjes draaien. Ja. Het, is een, uh, het is een heel andere uh, klus. Als ja. je er naar kijkt, uh, uh, lesgeven is, is mooi... Het ja. is redelijk uh, gestructureerd. En zo'n uh, zo Holland House, daar gebeurt natuurlijk van alles. Ja. En daar moet je ze ook op in inspelen. Ja. Dus het, is, het vereist bij jou ook een soepelheid van... Hey, ik moet toch die kant op of ik ga weer naar links. Ja. Um, ik heb hier 2018 staan. Ja. Ja. Ja, daar ga ik wel voor proberen om <laughs> ja. naar te gaan naar Korea. Ja. Geen vijf mogelijk. Is dat, is dat, weet, je, weet je of dat, dat mogelijk is dat dat een ingang geeft als je nu geweest bent? Want er zullen natuurlijk heel veel mensen zijn die uh, eenmaal geproefd nee. hebben... die zeggen ik wil weer. Nee, het is uh, in principe de bedoeling niet echt de bedoeling... dat je dit uh, vaker dan één keer doet. Het is echt, uh, vanuit Heineken is het echt van een once in a lifetime experience. Uh, zoals van uh, Sochi weet ik dat er 15 mensen van de hele crew toen... mochten mee naar Rio... Maar die hebben dan een speciale taak? Nee, die was dat nee, gewoon mazzel? Dat is, gewoon, dat, is, dat is inderdaad... Hoe hebben ze het voorgaande jaar, voorgaande jaar gepresteerd? En uh, willen we die nog een keertje mee hebben? Ja, ja daar zijn zij uh, redelijk scherp in. Ja. Uh, dus ik hoop het. Het is een ja. bijzonder uh, grote organisatie die het allemaal regelt. En uh, ja, ik hoop voor jou dat je ook mee mag ja. over twee jaar. Ik zou nu alvast gaan schrijven. Ik zal het ja. zo even voor je doen. Ja. En, uh, ja, prima. Dan moet je zeker terugkomen om het weer allemaal uit te leggen. Ja. En ik denk dat je op school ook nog wat te vertellen hebt straks. Jazeker, zeker. Is een grote presentatie met allemaal foto's. <laughs> ja, wel foto's. Ja, ja. Denise, ontzettend bedankt voor je komst. Ja, We gaan uh, nog even weekend, de agenda, blijven even rustig zitten. Ja. Um, heb jij een stukje agenda? Ja, ik heb leren? een agenda. We beginnen tot eind augustus nog steeds... de schilderijen-expositie van Jan Smouter bij Pluspunt. Uiteraard in de Vlemingstraat 55... Dan hebben we tot 3 september de iconententoonstelling... Venster van Hoop, Barmhartigheid in de Sint-Agata-Kerk. De iconen van Geert Huustegen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een goed doel. En de bezoektijden zijn zaterdag 20.27. Nou ja, dat is al geweest. 27.08, dat is dit weekend. En volgend weekend nog van 2 uur s middags tot 5 uur s middags. Ja, Wegens grote belangstelling is de uh, Joodse Zandvoort in beeld tentoonstelling in de protestantskerk Kerk, verlengd tot 10 september. De moeite waard, het is elke woensdag, zaterdag en zondag van 2 tot 5. Ja, en we hebben natuurlijk tot 1 november de zandsculpturen in het dorp... die prachtig zijn trouwens, zeer de moeite waard om die eens van dichtbij te bekijken. Um, ja, 27 uh, en 28 augustus, Spectacolo Sportivo op het circuit. Dan moet je sportief zijn. Ja, 27 augustus, Rommelmarkt Oud-Noord. En dat is het waar we het net over hadden. Daar was de burgemeester net uh, naartoe gegaan. Want die wilde niet morgen gaan, want dan is er een uh, glijbaan daar... Nou, waar hij van, van had uitgenodigd. Ja, precies. De kofferbak, uh, die weet ik niet helemaal. Want ik sprak Roy van Buringen. En hij twijfelde of dat door moest gaan. Dus uh, ga daar nou maar morgen kijken, vanaf tien uur. En als er wat is, dan is er wat. Ja. <laughs> nou, uiteraard uh, waar Ton Arries het straks over heeft gehad: jazz aan Zeebet Alassa. Met Latin band Roomba Dama. Vanaf drie uur s middags is Ongeleid dat. Vanaf natuurlijk... drie uur, is toch vier uur? Sorry, ja. Yeah. Volgens mij dat is ook. dat dat... Vier uur is het. Ja, dat is van vier tot zeven, het kan een beetje uitlopen. Ja. Volgende week het hele weekend historische Grand Prix. Eh, zaterdag en zondag op het circuit met allemaal hele mooie auto's. Formule 1 auto's die eh, ons weer gierend door het dorp heen eh, gaan. En zaterdagavond is om half acht start de parade van de auto's vanaf het circuit. Dus wij verwachten ze rond kwart voor acht in het dorp. En ga niet allemaal in het centrum staan... want op de Engelbestraat en Hogeweg kun je ze ook mooi voorbij zien komen. Ja, zeker. Nou bij mij op het hoekje waar ik woon... dan komen woord, ze altijd... Uh, ik kan ze vanaf het balkon uh, gewoon zien. Goed, dan hebben we uh, 4 september... Jess in Zandvoort met Max Ionata in, het, in de Krocht. Dat is vanaf half drie tot half vijf. Dat kost 15 euro. Dat is dus weer van de organisatie. Hè? De Jazz ja. in Zandvoort uh, begint weer dan. Dan gaan we naar de PubPis in Café Koper. En die begint om uh, 9 uur en de entree is 2,50 euro. Ja, datzelfde weekend, tenminste dat is dan de, het weekend zaterdag en zondag... hebben we de geluksroute in Zandvoort. Daar wordt van alles aan gedaan nog. Dus daar komt nog nader bericht over. Uh, 11 augustus ook. Jutters kofferbakmarkt op het Gasthuisplein van Tien. Het, het is allemaal... Roy gaat ons daar uh, duidelijkheid over geven. Precies. We gaan een beetje afsluiten. Yes. Wij Precies. hebben weer uh, genoten van alles die wij... alle items die wij kregen van Gerry Rutte, Yvonne Roosendaal... en Gert van Kuikwaar waarvoor dank. Uh, Thomas, ontzettend bedankt voor de regie. En... Uh, de plaatjes, want mijn cd'tje deed het niet, dus nu heeft Thomas het opgelost. Prima. Ik vond het prachtig. Je hebt het goed opgelost, Dankjewel. Thomas. Dank je wel. Uh, uh, Irene de Jager, ontzettend bedankt voor de presentatie. Ben Zonneveld, jij ook bedankt. En dan uh, zeg ik tot volgende week. Fijn weekend. Jan de Jager